Hallo. Ja, Han. Hallo. Wat is egoïsme? Verblind. Wat is egoïsme? Maar Han, wat een moeilijke vraag ik ga al meteen zeg. Nou, dat weet je, dat weet je toch wel. Een beetje psychologisch dit, hè? Ehm, um, um, hoe... als je de hele wereld op jezelf betrekt, denk ik, en als je de hele tijd met jezelf bezig bent en Oh, en als je, niet, als je daardoor ook gewoon niet meer ziet dat andere mensen ook, ook nodig hebben, denk ik. Dan vind, je, vind, je, vind je dat jij dat een beetje bent? Omdat je met gisteren daarover belde? Ja, ik denk wel dat ik daar een beetje ben, maar ik denk niet dat ik daar in extreme mate ben. Ben. Maar het is zeker niet dat ik niet weet wat andere mensen doen. Of dat, dat is in tegendeel. Ik word daar zo moe van, soms omdat ik te veel betrokken ben bij andere mensen, denk ik. Je wordt moe omdat je betrokken bent bij andere mensen? Ja. Daarom heb ik soms nood aan die afzondering en die alleenheid. Maar ben je betrokken bij andere mensen omdat het om jou gaat, of omdat het om andere mensen gaat? Um, dat ik dan mezelf verlies in die andere mensen... En uh, dan die afstand wordt enorm klein dan en dan weet ik gewoon zelf niet meer zo goed wat ik aan het, wat nou ik ben en wat, waar, ja, waar mijn, en mijn gevoelens, ik neem ze ook allemaal over, hè. Waar gaat het daar nou juist om? Huh? Gaat het daar nou juist niet om? Waarom gaat het daar nou juist om? Nou, nou, dat om? je, dat je juist uh, zo dicht naar andere mensen toe gaat, uh, dat je, dat het eigenlijk om jezelf gaat. Ja, in zekere zin natuurlijk zo, dat heb ik ook in mijn scriptie gezegd, hè, maar er maar, uh, zit ook gewoon als mens in mij. Dat, dat ik gewoon, uh, ja, zeker als het vrienden zijn of mensen waar ik iets meer voor voel, zo, dan, dan uh, kan ik, ik kan daar gewoon van wakker liggen als die mensen ongelukkig zijn. En, en dan gaat dat niet om mij, dan gaat dat gewoon om hoe die mensen, ja, waarom dat nou komt ofzo, en dan, ja... Ja, ik neem dat soms wel over, dat is wel waar. Maar, dat is toch waar. <laughs> en dan trek ik het ook naar mezelf toe. En dat houdt je levend? Hm. Nou ja, er is zoveel wat me levend houdt, hè. <laughs> Meer dan dat, toch? <laughs> ja? Huh? Is dat zo? Ja, tuurlijk. Het is ook gewoon puur de, puur de liefde voor het leven zelf, niet alleen voor de andere mensen en zo gewoon, het, Ook gewoon de plek waar we zitten, dingen die gebeuren, het eten wat je eet, dat houd je ook allemaal gewoon levend. Hè? Gewoon met je vriendje op de bank liggen en gewoon uh, in slaap vallen, dat is ook gewoon het uh, leven. Doe je dat wel eens, met je vriendje op de bank liggen? Ze we zijn te weinig, Han. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Waarom doe je dat niet, Han? Omdat er zo weinig tijd is. Oh. Raar. Ja, ik weet het. Daar maak je toch tijd voor, Griet? Ja, dat zou je zo zeggen, hè. Ja. Dat zou ik zo zeggen. Zit je nou te, nou te sms'en? Nee, nou, ik moet even iemand... Ik, ik zit met een Amerikaanse vriend, even, die, die, is, die is nou eventjes online, maar nou is die weer weg, want hij moet naar zijn werk vertrekken. <laughs> dus ik moest even zeggen dat ik aan bellen was. Mm -hmm. Maar um, waar, waarom ik daar <laughs> geen tijd voor maak, ja... Yeah. Ja. Ja, dat, dat is denk ik de, een beetje de periode in mijn leven, er is gewoon... Er is gewoon te veel wat ik nu wil, wat, er, wat mijn basis moet leggen voor al jij. Die... En weet hij dat of niet? Ja, die is mijn werk. Ja, hij weet dat. dat hij heeft hetzelfde me... hoor. Precies hetzelfde. Oh, oh. Ja. Dus het is een hele moderne relatie eigenlijk. <laughs> het is gewoon geen relatie, het is iets heel anders. <laughs> is het iets anders? Wat is het dan? Volgens mij het, wordt het iets een andere definitie van het begrip relatie. Het idee relatie, daar stelt iedereen zich toch zo dingen. Ja. bij. Ja, dat kunnen wij gewoon allebei niet, dus eh... Uh, uh, yeah. Volgens mij hoort erbij dat je elkaar uh, af en toe ziet. Ja, maar dat is ook zo, hè Han. Gaan we nou niet helemaal depressief lopen maken, hè? Met al je vragen. <laughs> dat ga weer aan het stellen, hè? Dan ben je gewoon antwoorden aan het geven zeker ik, hè? ik? Ja. ja zeker ja, <laughs> ja. <laughs> ik probeer gewoon uit te lokken piepo piepo ja dat doe je altijd piepo ja ik ben een clown voor ja <laughs> mm -hmm. misschien wel ja mm -hmm. dat is niet <laughs> leuk ik hou daar heel erg van ik ben geen clown Nee, dat is waar. Ja. Je houdt mensen wel graag een beetje voor de gek, Ja, dat wel. Ja. ja. Dat mag ook hoor, en dan, dan hou je het allemaal tenminste een beetje scherp, hè? Ja, precies. <laughs> dat doe jij ook alleen, jij, jij doet dat toch ook? Een beetje, misschien subtieler doe je dat. Ja, tuurlijk moet je toch met de mensen spelen. Ja. <laughs> Soms Daarvoor denk ik we. wel dat je een hele calculerende zakenvrouw bent. Klopt dat? Ja. Goed? Ja, klopt het klopt er een beetje. Ja. Dat je echt alles doet Ja, misschien dat je wel. En soms... alles in touwtjes wil hebben en precies weet wat je doet. Ik zou dat wel willen soms. <laughs> maar ja, ik heb natuurlijk helemaal niet alles in de handen. Nee, maar wel veel, in... denk ik. Of niet? Ja. Ja, misschien wel. Misschien... Uh... Misschien wel meer dan veel mensen, ja. Denken van jou ook. Ja, ja dat ook uh -huh. misschien wel. Ja. Ja. ja, dat kan. Maar dat kan ook zijn dat dat helemaal niet zo is. Want soms zeggen mensen dingen en dan, uh, dan denk ik ook van shit, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Of uh, zo had ik het helemaal nog niet bekeken of zo. Want ik, ik, dat is een beetje het probleem als je zo'n controlemens bent. Dan bekijk je dingen ook vaak. Maar daar perspectief, hè? zo vanuit een, een kant of zo. En oh. dan pin uh, je daar helemaal op vast. En dat ben je. van die trek denk ik. Ja? Ja, ik denk wel dat ik dan een beetje. Heb. Maar dat is iets dat ik van mijn vader heb. Ik denk wel dat ik dan een beetje. Heb. Ja. Dus zo, eigenlijk, eigenlijk wil ik heel open zijn en heel ontvankelijk. En ergens ben ik daar ook. maar op sommige dingen, als het te dicht bij mezelf komt, zoals het over mijn werk gaat en zo, dan kan ik eigenlijk volgens mij heel star worden. Hmm. <laughs> en, ja. Ja, ah, je weet wel precies wat je dan wil, denk je. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar... Ik zie dan wel bepaalde dingen vanuit een bepaalde hoek en die... En soms ben ik dan niet echt ontvankelijk voor dat kunnen zijn of zo. Hm. Omdat ik daar zo. Uh, ja, omdat ik daar gewoon denk dat dat zo moet of zo. <laughs> hm. Tja. is yes, denk je. Hm? Ben jij ook een egoïst? Of mag ik geen vragen stellen? Ja. ja. Ik ben. Uh, Nee, ik ben geen egoïst, maar ik ben uh, egocentrisch. Denk ik. Ja. Oh ja, zo zeg je dat mooi. Hè? Ja, want volgens zo mij Zo zeg ik het ik, ook altijd. Volgens, volgens mij niet, ben ik niet uh, <laughs> iemand die... Uh, ik weet niet precies ook wat het verschil is, hoor, Maar volgens mij uh, ga je toch... Uh, wil je dat? Ja, ik heb... Ik, um, ik zie wel uh, gewoon wel wat uh, dingen in, in jou dat je... En ik weet niet of het nou even zo eigen is, maar het is veel meer dat je een soort. Uh, ik denk dat het een soort ook minder uh, is, dat, uh, dat je altijd go goed dingen wil doen en daarmee uh, sluit je andere dingen uit. Hmm. Ook andere mensen. Ja, we dus, nou, dat, dat, dat Ja, dat zou kunnen. Bij jou is dat denk ik minder, geval, maar. Ja, dat. Uh, ik weet niet of dat. Ja. Uh, ja dat er een soort van een kwaliteit uh, moet zijn, die, uh, waarvan je helemaal niet weet wat het nou precies is ofzo, maar die uh, waar mensen dan misschien niet aan uh, voldoen ofzo, of uh, mensen ook niet... Uh, mm -hmm. omdat, uh, ja, volgens mij is dat iets anders dan egoïsme. of egocentrisch uh, zijn. Ja, maar ja, bestaat er wel egoïsten trouwens, ja, Ik weet het niet hoor. Ja. Dat is sowieso ik komt denk dat altijd. het anders uh, onder ligt en dat het niet uh, zo Ja, dat is ja. altijd, hè? er komt ja. toch ergens vandaan, om mensen ja. dan zo zijn of zo. En dat vind ik, dat is spannend. Denk ik. Ja. De meest egoïstische mensen die denken waarschijnlijk dat alle andere mensen egoïstisch zijn. <lacht> Vooral, hoe, wat is dat nou weer? <lacht> is zeg, mee. meestal, ik, ik vind het ook altijd zo arrogant om van mensen te vinden dat ze arrogant zijn. Is dat een one-liner van jou, of wat is dit? Nee, dat is echt, ik vind dat echt zo. Hm. Ik heb ook nog gezien, alleen mensen die af en toe arrogant doen, zoals jij, dat hm. je komt ook ergens anders vandaan. hè? Natuurlijk. Ja, ja, daarom, maar dat is mijn ja. egoïsme precies hetzelfde, ja. volgens mij. Ja. Volgens mij is dat veel leuker. Dat is arrogantie misschien wel. Ja, dat zeker. Ik... <laughs> veel leuker. Egoïsme. Ja. <laughs> hey ik hoor mezelf in de nagel ook. Ja, ik hoor je soms ook niet. Dat kan ook nog. Oei. Ja. En dan doe ik gewoon net alsof ik alles gehoord heb. En dan ja. euh, vraag ik weer iets in de <laughs> Vraag nog iets interessants, Han. Ik ben een beetje leeg, merk ik, ik uh, na zo'n dag. Hè? Ik ben een beetje leeg. Ik hoor je nou, nou hoor ik niet Ik ben een beetje leeg na zo'n dag, dan heb ik, uh, weet ik niet meer wat ik moet vragen. Dan ben ik leeg Ah. Ja. ja. Heb je al veel vragen gesteld vandaag? Ik. Ja. Amen. Jij, Han. Ja. Dat valt toch tegen, vind ik, vandaag. Ja. ja. Ja, ik vind, het, ik, kan, ik vind het maar een beetje moeilijk allemaal, die, uh, dat radio gedoe. Ik zit ja, nu door elkaar te kraken en dan zit ik er een beetje apathisch van uit, uit te staren ja. eigenlijk. Ja, ja. ongeren. <laughs> <laughs> ja. hey, wij moeten maandag hè, in Le Figaro zijn om 7 uur. Uh -huh. Zo'n cafeetje aan het station. Aan het station, oké, okay, dat yeah. kan ik wel vinden dan, denk ik. Ja, het is gewoon daar, zoals je aan de voorkant buiten komt, daar zo links zit allemaal van die cafeetjes en zo, daar moet je dan zijn. Oké. Okay. Wat ga je aandoen? Ja. Wat ik aan ga doen? Ja. Wat ga jij aandoen, Git? <laughs> Vertel het maar. <laughs> een zus van geheim, ik. <laughs> Ja. Ja, weet ik veel wat ik ga aandoen, was ik een andere stomme vraag. Ja, ik denk dat ik gewoon mijn, uh, mijn bestofte jeansbroek aan heb van in Dordrecht. Vol houtskolen en zo. Oh, en zo, ja, zo. dat je wel heel quasi-nonchalante kunstenaar bent. Moet ja. haar een beetje naar de doen? Ja, ja, ja. Dan wat ga, ga je het vertellen, Krit misschien... Ja, daar ben ik over aan het nadenken. Ja, dat ik dacht weet ik al. <laughs> maar nog niet echt heel ernstig eigenlijk. Ik dacht op de trein, ja, ik ga het wel zien als ze daar zit. Ik, ik, ja, ik bedoel, als die me vragen stellen, kan ik altijd antwoorden. Dus... Ja, hè? Laat ze maar vragen stellen, ja. Hmm. En uh, wat brengt, wat, het, wat was het, uh, het uh, de opzet van dit project dan? Ja, dat is. Ik ga dat ook gewoon zo zeggen. Ik ga gewoon ja, dat zeggen dat is. nu aan jou? Ja, daarom. Ik ga het even uitleggen. Oh. Maar ik ga ook oh. gewoon zo eens in mijn. Uh, S'avonds toen ik in mijn bed lag, kwam dat gewoon hè dat idee. En dat kwam doordat ik jou in mijn gedachten had, hè? Geil, van wij gaan samen iets doen, we gaan foto's maken, geilheid, wat ga ik niet? nou precies doen? Geilheid? Ja. Nee, nee dat, nee, dat kwam echt wel voort uit. Dat is gewoon het vervolg van die, want ik was aan het denken, als we zo foto's gaan maken met twee mensen, en we hebben twee van die bakjes om zelfportretten en zo te maken, wat gaan we dan precies doen? En toen dacht ik, we maken er gewoon een, een spelletje van. Met simpele regeltjes. En ja, omdat ik in mijn bed lag, dacht ik misschien aan blote mannen. Dat weet ik nu niet meer. Maar het is... Ja, ik weet niet of ik het zo... zo geil... Ik vond het wel een beetje spannend, maar zeker niet zo... Geil zou ik zeker niet zeggen. Ja, dat vind jij dan weer. Dan maak jij er wel weer van. Nee, dat vroeg ik. Als we daar zitten, ga jij dat ook weer doen. Ja, ja, dat weet ik wel. Dat zijn altijd dingen die je graag weet. Maar ik vind dit een beetje een, een, een, ja, niet sterk genoeg verhaal. Nee, oké, okay, maar ja... Dat van die grote ja. mannen als je in bed ligt, kan ik me nog wel voorstellen dat het sterk overkomt. Maar. Kom op, is niet zo flauw, tuurlijk komt dat niet sterk over. Dat is nee? het stomste wat je kunt zeggen, volgens mij. Nee. Nee. nee, ik denk dat ik gewoon echt gewoon uh, zo'n een, een of ander verhaal... Als, als, ik ga ook gewoon een beetje peilen wat voor mensen het zijn. Hè? Want soms heb je mensen die willen dan een of andere hoge travende uitleg. Ik wil zeggen dat het heel erg gaat over. Want dat is ook altijd. Al mijn werk gaat over een soort verlangen naar contact. En dat ziet je daar ook overduidelijk in. En, uh, en dat vertaal ik altijd aan de hand van het lichaam. Zo simpel is het eigenlijk. Mijn, het onderliggende idee. En daarover kan ik uren praten. Dus als ze echt zo'n uitleg willen krijgen, dan geef ik hem wel. Denk je dat ik dan mee moet gaan? Hè? Zo, maar... Wat ga ik dat doen? Hij moet meegaan omdat als wij nieuw werk moeten verzinnen voor daar. Dan wil ik graag dat jij daarbij bent, dat je een beetje weet in wat voor sfeer het zich allemaal ah, afspeelt. Oké, Ja. Oké. En jij mag ook gerust gewoon mee. Ik denk dat, dat uh -huh. je dat beter kan formuleren of zo. Ja, ik weet het <laughs> gewoon niet. We gaan dat toch gewoon zien. Formuleer dan Ik dan heb daar echt geen schrik voor hoor. Formuleer eens wat. Zo, nee, ik ga ben is... Ja, ga eens wat vertellen dan over je werk. Ach, jongens, getrouwd. ja. Maar wat moet ik dan vertellen over ja, precies, mijn werk? Ja, nee, precies. Ik wil nu dat je vertelt uh, wat jouw werk inhoudt. Ah. En contacten tussen lichamen. Nee, het contact op alle mogelijke manieren dat je, ja, dat je als dat... mens zoekt. Je zoekt contact... Nou ja, oké, okay, bazaal is het lichaam naar lichaam. Maar je hebt ook gewoon een geest die verlangt naar begrip... Je wil gewoon ergens, je wil dingen zien met je ogen, daar verlang je naar, je wil dingen voelen. Je hebt, je hebt zoveel manieren. Daarover gaat het allemaal. En over, over dat verlangen zelf, over, dat je daar ook eigenlijk heel erg van, dat dat zo'n mooie spanning is. Ik denk dat daar mijn werk heel erg over gaat, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat zie ik wel altijd terugkomen en dat vind ik ook heel fascinerend. Dus, uh, en ja, dat heeft ook... En, uh, al die dingen komen er vanzelf bij terecht, hè. En daarom gebruik ik ook zoveel vormen van uh, materiaal. Hm. Omdat het zo'n zo multi-bezigheidsding is. Zo'n zo ja, verlangen van... gaan gaan nou mijn scriptie gaan. Er zijn drie woorden op hoofd, lichaam, kruis. Hè. Vanuit die verlangen. Hm. Die drie dingen, die verlangen gewoon... Ja, maar verlangen, als is mens nou die verlangen. Dat is eigenlijk, denk ik, de kern van mijn hele werk. Wat is nou verlangen? Verlangen naar contact, hè. Verlangen naar contact, ja, wat heb is ik nou verlangen tijd. naar contact? Dat wat ik net zeg. Dat je gewoon als mens ergens contact wil hebben. Dat is, dat hebben. is een ontzettend ding, uh, van hier tot... tot, tot, uh, tot ja, tot, voor jou als man is dat misschien een oneindige, oneindige... Ja, maar dat is ook juist. Dat is ook, dat is ook het fascinerende van zo'n ding. Dat is, dat is een eindeloos universeel thema. Iedereen kent dat. Iedereen heeft het. En iedereen zal het blijven hebben. Ja, maar dat is universeel voor de kunst ook? Ja. Elk ding is toch contact? Verlangen ernaar? Dus elk ding is toch verlangen naar contact? Elk werk wat gemaakt wordt? Nee, absoluut niet. Natuurlijk wel. Nou, dan is het niet zo expliciet. Ja, maar jouw tekeningen zijn expliciet. Nou, van, van daaruit vertrek ik als ik een tekening maak. En wat andere mensen daarin zien, dat moeten zij weten. Hè? Maar dat is voor nee, mij gewoon een drijfveer. Ik vraag het ook aan jou, hè? ik vraag het niet aan andere mensen. Nee, ik weet ook hm? niet wat ik er verder in moet zien. Ik maak ze omdat ik voel dat ik ze moet maken. En dat ja. is mijn, door dat verlangen naar contact, denk ik, komt, dat, komt die drang gewoon. Om te tekenen, om te werken. En ook gewoon ja, om, om de fysieke handeling van... Van mijn hand over zo'n blad te gaan en zo. Dat is ook een soort contact, en Wat je maakt, dat is ook gewoon iets waar ik heel gelukkig van word. Hm. Pff, waarover ga ik jou werken, Hans? Vertel me dat dan eens. Goh, geen idee, Friep. Ik heb er maar geen, uh, geen idee. Nul idee. Ja, ik heb ook geen idee. Nee, echt niet. Nee, maar dat is ook normaal, hoor. Dat weten die mensen ook, hoor, maandag. Denk je dat? Ja. Ze moeten het gewoon uh, interessant vinden. Ik... Ja, je moet gewoon, gewoon enthousiast... Dat het beste is in zo'n dingen, denk ik, hè. Dat is mijn ervaring zo'n beetje. Dat je gewoon enthousiast bent over je werk. En ja. dat, je gewoon, dat je gewoon laat zien hoe graag je dat wil doen. Gewoon. En ja. hoe leuk je het om zo'n dingen te proberen... En om die uitdaging gewoon aan te gaan. En gewoon laten vlan, hè. Als, jij gewoon la als wij gewoon tonen van, ja, dit kunnen. Wij weten ook gewoon dat wij dat wel kunnen. Dus euh, dan, dan trappen die daar sowieso. wel <lacht> in. Je moet gewoon zo zien, Han. Zij hebben ergens nu al, door die paar woordjes en zo'n paar stomme foto's, hebben die mensen al vertrouwen in ons, hè. Zijn geen stomme Nee, oké, okay, maar het zijn zo hele kleine printjes en zo. Het zijn hele goede foto's van. Want die mensen hebben gewoon <laughs> vertrouwen in ons, hè. Dat is gewoon goed. Dus we, nou kunnen we eigenlijk niet veel mee misdoen. Nou kunnen we ze alleen maar nog meer vertrouwen geven. Nee, ik ben daar echt niet bang van, hoor. Hallo? Hallo. Ben je er nog? You. Ja, ik zie hier die twee woonkamers. Dan zie ik weer die, die tafel met jou daarboven en mij daaronder. Ja. Yeah. En ik zie Iwan in die ene woonkamer en mij in die andere woonkamer. En ik denk, wat is er nou? <laughs> wat is dit nou allemaal? <laughs> ik moet er mee ophouden. <laughs> ja, maar jullie zitten echt allebei met jullie kop ergens ingedouwd, oké? Okay? Ja. Oh dat zijn echt gesloten vormpjes ja, Hartstikke gesloten vormpjes ja. ja bij ons is het is het een echt een, Denk je een interactief dat er contact is spelletje dan? er is wel er is iets oh. er is iets gaande er ik ben, wel ben benieuwd, uh, wat benieuwd uh, wat zij nou uh, daarin ziet ja daar moeten we vooral op daar dat, moeten we vooral uh, afwachten wat zo zo gene moet gewoon lullen eigenlijk de hele tijd dat hij hartstikke geil is en dan... Uh... Ik vind het eigenlijk alleen maar interessant wat andere mensen ervan vinden. Ja, dat moet je ook waarom, gewoon eh? laten zeggen. Zij gaan ja. ook sowieso iets zeggen. Ja. Kijk, weet je hoe dat ging bij het nu? Die vrouwen die kwamen hier op bezoek. Ja. En uh, die vroegen gewoon meer een beetje over wie ik eigenlijk was en wat ik al gedaan had. of ja. ja. Wat ik dan eventueel zou willen doen bij hen. En dan eigenlijk begonnen zij dan zelf samen met mij zo te brainstormen zo. Ja. En zo ontstaat het. Al. En zij hebben ook gewoon ondertussen al een kijk gevormd over je werk. Well, uh, want ze, ze vroegen ook jouw naam. Ik weet niet, misschien gaan ze jou ook ergens opzoeken dan. Ja. Hè? Ik weet het niet, maar... Dus zeker, zij ze gaan gewoon zich al een beeld proberen te maken van... Uh, wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, hoor. Ja. Daar ben ik bijna zeker van. Dus, uh, en wij moeten gewoon zeggen ja of nee. En ik zou het meer zo of zo doen, denk ik. En ze zullen wel wat meer vragen waar... Ja, de vraag waar het vandaan komt, dat idee... Pff, ja, dat... In bed. Dat is gewoon een vage vraag, dat weten zij ook wel, denk ik. Dus, ja. Maar dat, dat zien we wel op, hoor. Dan moet je er niet, uh, niet te veel moeilijk over doen. Ik ben altijd iemand die alleen maar luistert. Ja, zeker. <sweird> <lacht> <hazien> <hazien> Het is zo, ik, Riet. Hé, <hazien> <hazien> <hazien> Hm, uh, Han? Ja, ja, zeker. Toch? Ja, je veel antwoorden geef jij niet, nee. Nee. Ja, ik ook niet Die eigenlijk. zijn er ook niet. Nee, daarom. Die zijn er ook niet. Ja, die zijn er toch ook niet? Nee, waarom zou je dan altijd zoveel vragen Ja. Ja. Er. er is toch niks anders dan vragen? <laughs> Wat is er nog meer dan vragen dan, giet? Nee, dat is ook zo! Nou eh, dan! Dan weet je toch dan ook om ik, ik ook veel ook vragen niet. stel. Ja, zullen we dat zeggen maandag? Heb je het gewoon leuk om nee. vragen te stellen. Dat jij... jij die vraag nou stelt mevrouw. Dat willen we hebben. <laughs> jij praat maar. Jij bent te intellectueel. <laughs> ik ben het lijf. <laughs> De Appelkont. kunstenaar kunstenaars, hè? Ik ben de Om, de dus Wat ben jij? Ik ben de Appelkont, en jij bent de intellectueel. De Appelkont? Wat is ja. dat? ik heb echt een Appelkont, heb ik gezien. En die naastroepen ah, hier. <laughs> ja, dat vind ik een goede rolverdeling hier, ik ja. is mooi, hè? Ja. Ja. Daar ben ik wel blij mee ook, ja. Dat is ik al. Oh. Ik ga weg. Het oh, appeltje deur. Ga je ja. weg? Ik ga en ophangen, Grits, Ik ga ophangen. Ik ga weg. Ik, dus nu al, uh, ik moet nu uh, naar Duitsland. <laughs> dat is goed, hoor. Ja? ja? Ja, het is goed, ja. Ik ga inpakken en dan ga ik weg. Ja, ik ga eten maken voor wat mijn vriendinnetje doet. Oké, okay, nog een mooi rustig weekend en ik zie jou dan maandag, hè? Ja, zeker. Zeven uur. En, en, uh... Le Figaro. Ja, dat schrijf ik nu op. Oké. Okay. Oké. Okay. Dag, meisje. Dag, jongetje. Dag.